wij beginnen de zogerles 104 90 op de pagina Quf Mem Hat 148 tot Quf Mem Tet Het is goed ...in herinnering te brengen... zichzelf in herinnering te brengen... ...dat uh, wanneer een mens... ...zichzelf bezighoudt... ...met het geestelijke... ...dan... ...moet je andere aspecten van het leven... ...ook ontwikkelen. Dus niet echt... ...als bezeten... ...zich bezighouden alleen met het geestelijke. Want dan loopt een mens het gevaar dat... Uh, de Sitra Agra zelf suggereert hem om zo fanatiek zichzelf met het geestelijke bezig te houden. Daar moeten de mensen erg goed op letten. Want dan misschien zij ontvangt loon. De Sitra Agra, die zij uh, aanspoort de mens om een kick te krijgen door. Voor, ...door zich volledig of met overmate bezighouden met het geestelijke. Hoe, wat is overmate? De mens heeft allerlei aspecten. Hij heeft vele lagen van zijn persoonlijkheid in zichzelf. Hij heeft ook deze wereld. Hij heeft mooie dingen, kunsten, prachtige dingen... ...die, niet, die hij niet voorbij moet gaan. Want dan zal hem later ook uh, de ziel, wanneer de ziel zal deze wereld verlaten, en dan in de toekomstige wereld zal ter verantwoording, ter verantwoording moet afleggen. Dan zal de mens zeggen, oh, ik heb al mijn leven alleen maar het geestelijke gedaan. Dan zal de stem uh, uitbreken en zeggen, maar waarom jij ging niet naar bijvoorbeeld een theater, nu en dan. Waarom jij niet naar films gekeken? Waarom je niet een, een Eurozongfestival gekeken naar, naar een Eurozongfestival? Ja, maar ik wilde, ik was zo so devout. Het is niet in de, de ware devotie. De ware devotie is dat er zijn lachen in de mens, die Geestelijk doordrong, moet het doordrongen worden. Door het, alles moet natuurlijk doordrongen worden door het geestelijke. Alle lagen van de mens, ook, ook de buiten, de uiterlijke mens. Moet ook natuurlijk gevoed worden door het geestelijke. Want van binnen, van, door de innerlijke mens. Want alles komt via de innerlijke mens, komt het licht van binnen de mens door. Maar hij moet ruimte geven voor uh, leuke kleding. Voor goede dingen in, in het leven. Want als het hem gegeven wordt... ...in die mate waarin een mens gegeven wordt... ...moet je, moet je gebruik maken van de middelen die aan jou gegeven worden. Daarmee... Want wat is de bedoeling van het leven om de schepper genoegen te geven, plezier te geven? Dat jij het geniet om de schepper, omdat het doel van de schepping is, is om de, om de schepping geni te geni uh, uh, uh, uh, genietingen te geven van boven, van de, van de kant van de schepper. Wat moet dan de schepping doen? Hij moet dan ontvangen. Omwille van het geven, maar moet wel ontvangen, omdat dat is de, het doel van de schepping. En niet treurig zijn, en niet dat alles ontvangen, alles op zijn tijd. Als het een zomerperiode is en er zijn ook uh, vruchten en allerlei andere dingen die nieuw in seizoen, waarvoor een seizoen is, dan moet je die eten overvloedig genoeg eten... omdat het nu juist de tijd is... om dat te eten. In de wintertijd iets anders. Dus alle dingen... passen jezelf aan aan het leven... maar genieten van het leven. Daar gaat het om. Genieten. Praktisch genieten... van het leven. Dat is ook de kabbala... dat is de, de weg die... de gezonde weg... om, want, om te leven. Want... De Torah is, of de Kabbalah, hetzelfde, is gegeven om daarmee te leven en niet daarmee dood te gaan. Dat moeten we altijd weten. Dood betekent dus ontkenningen, alleen maar ontkenningen. Dat is niet goed, dat is niet goed. Maar alles mag eigenlijk. Als je maar doet omwille van het geven, dan alles mag. En dat is goed omdat je bewust zijn. Ontwikkelen juist dat. En dan, als je bezig bent, als je bezig bent dan met de les of zo, dan ga je instellen op de golflengtes, die uh, passende golflengtes, van jouw innerlijke, daar waar het, het, dat virtuele, deze virtuele plaats is, waarmee jij intiem contact legt met het eeuwige leven. Uh, de regel 1 bovenaan, pagina kuf mem het, 148, de regel 1 van de zogertekst zelf. O t kuf mem tet. Ovejata mit Kemode ataumer. Kemanor or gim da Mattei Loki ga ik hem, twij, de ga wij bij jade, ha kik, beschmagalifa me fars, de ga dri, beetsalel, umitiiftadilay, de oreg дихтив мале отам в егомер хараж выхашав фир врокем егомер вааху мате гаве нагир шмага лива бахоль ситрен бенигуиро де хакимен файф дагавим me galfin schma, me vetrin barbaien, vetrin Punt, een lange zin. Eén, wat het ook begrepen weet, is gewoon, zoger de manier van het uitdrukken, van het geestelijke, van krachten, van het, de wetten van het geval, in, een speciale taal. Ubejata nachit, staat het in de Torah, en in de hand van de Egyptenaar is een speer. We hebben dat, dat stukje al ergens gelezen, in de Zover. Komodatou, maar zoals je zegt, en dan citeert hij dan een, cita, een citaat, geeft die Kamanor Orchim, Manor, zoals manor betekent zo'n balk. Uh, vroeger was het een balk, maar nu misschien is het een cilinder, waaraan men, uh, men uh, draden omwikkelt, Ja, bij het voor het weven. Wevensbalk, of wevenscilinder. Ik weet niet hoe de technische term is, dat is niet belangrijk. Dat het heet manor. En orgym betekent van wevers. Dus wevers. Balk of wevers, spil, weers, wa wave wave, spil. Ik weet niet hoe de technische term was. Dus niet belangrijk. Maar dan is het. Uh, dat zo staat dus geschreven: Da, matea Elohim, dat is de staf van de Elohim, van Hashem. Dus. De Have die was, regel in zijn hand. En het wordt in Moshe. Wordt gesuggereerd. Ga ik bij Schmagalie Welke staf van Elohim, van Elohim, was ingekerfd? Daarop was ingekerfd de naam, uh, de expliciete naam van Hashem. Bene de Tserufi van in het licht van de. Combinaties van letters. De Galif, Bezalel, Gi. Bezalel, Bezalel was een grote uh, man die, de dus Mishkan, die de, de tempel in de in de, die tempel in de woestijn Hij heeft allemaal dat opgebouwd. Grote, een een kunstenaar kan je zeggen, een kunstig man, een vakman, die kon dus, wist wel van materialen. En het geestelijke wist hij om in materiaal, in vorm van een materiaal, materialen weer te geven. Dat is Bedsalele. Omitiefd en zijn leerschool, dat hebben ze gedaan, dus zij hadden deze naam ingekerfd aan op de staf van Elokim, De ikre Orek, en dat heet dat, die, die heet, dat hij heet Orek, hij heet wever, Hij die weeft, wever, We kunnen van alles weven, maar wever, dus dat iets maakt van, ducht want het is gezegd, nee, dat is het is geschreven, geschreven in het tweede boek van in het tweede boek van het Torah. Maar leotam tam, dat Hashem zegt tegen, uh, uh, Hashem zegt tegen Moshe, dat uh, benoem hen, of stel hen aan, enzovoort. So en daar wordt gezegd over hem, over deze, deze betzalel. Dat Harash, hij was Harash. Harash betekent uh, uh, zoals Ambachtsman. We, geschaf betekent als ontwerper. Van het. Uh, stam geschaf betekent denken. En in het, in het tegenwoordige taal. heet bijvoorbeeld Mechashev. afgeleid daarvan. heet computer. En dan, geschaf, we kunnen dan vertellen als ontwerper. Vier, we roken hem allemaal. Uh, over hem, attributen van deze Bezalel. We roken hem, en roken betekent een, een, een kunstig vakman. We gomer, enzovoort. Waarom Matthä? We hebben hier en deze staf van, de, van Hashem, staf van God, hebben hier die scheen. Daarin in hem scheen de naam, de, de, de ingekerfde naam van alle kanten. benihiro de Hakimen, in het licht van de wijzen. Vijf. De hebben meegalf in schma, daarin waren die. die uh, deden inkerven, uh, de expliciete naam, Barbein, witrin Gawane, door 42 manieren, op 42 manieren. De naam 42, we weten Punt. We karamekan, a, kama zesde amar, zaha gulke. n en, het vers van hier en verder is zoals geleerd werd, zoals die oude geleerd had, de Saba, Zoals we dat geleerd, zoals hij het geleerd ons. Zegaghoelke geprezen is zijn aandeel. Kijk, wat we leren is, het is het la, een na het laatste pagina van de lange mamar van de zoger Be, Beleile de Kala, in de nacht van de bruin. Ja, ik brengen in herinnering. Want in de nacht van de bruid, het is de nacht van de shavuot. Ja, van het, van de, van het feest van het ontvangen van de Torah. Dus op de vijftigste dag. Zoals vanaf. Want vanaf is ook, de, in de, dus de, in de in christelijke kerk is het, is het, christendom is het uh, pinksteren. Maar dan is het, het komt dus omdat het in de shavuot is de vijftigste dag van, van de Pesach. En dat is, de, toege, de rand is toegewezen toegewe uh, deze ma, maar omdat, omdat dit feest van uh, Shavuot, het ontvangen van de Torah, is eigenlijk een, het zinnebeeld, het zinnebeeld van de gmartikoen. En op deze nacht, op de, in de nacht van de Shavuot, zoals we weten, leren, leert men de Torah omdat dat is een gunstig, eh, mo, gunstig, welwillend moment. En dan moet je dat gebruiken. Dat elke jaar. Ja, en dan voegt men de mens toe aan zichzelf. Het vermogen om het licht waar te nemen. En daarmee ook eh, verrijkt, als het ware, hij ook de schina. Met zijn man, met zijn leren van het oran enzovoort. En hij dus, trekt parallel tussen dit feest, wordt elke jaar, en in de, to de toestand van de Gmartikun, uiteindelijke Gmartikun. Uh, Hasulam, de rechterkolom, de regel 12. De referentie van OT Kufmem Teth, 149. Hoe bejaar Dubbele punt. En dat vertaalt hij niet. Omdat het in het Hebraeus is. Het is een vers. uit de Torah. En dat vertaalt hij niet natuurlijk. Hij vertaalt. dan Nachit. En in het hand. In de hand van de Egyptenaar. Is een speer. Twaar. Twaalf na de dubbele punt. Ook moest. Dertien schat. Kemanor оргим жезегу матыгайлуким фертин шаябы ядо а мы футах башем хакук ва хамураж 15 бахарат цируфеутиот шекак хакак бецэлэл везести дваиши вашилу шэникрет орек alles is belangrijkste, het belangrijkste gegeven, het belangrijkste, het belangrijkste geheim van de schepping in de schepping is, welk geheim is in de schepping. Niet het licht is het geheim. Het licht op zichzelf is geen geheim, het is, is, is het eenvoudig licht, en het enkelvoudig licht van de Hashem. Het geheim ligt hem aan de, eigenlijk, let op, het hoofdgeheim ligt i aan de aanraak, op, de aan, op de aanrakingspunt tussen het licht en de schepping zelf. Dat is, daar zit het geheim. Eigenlijk iets wat, als het ware, wat is dat en wat is dat? Wat is het hoogste geheim? Niet, moet je niet zoeken in het licht, zoals men dat altijd deed en altijd kwam het bedrogen uit. Het geheim zit hem, het hoogste geheim zit hem in het eh, leren van de Toraal, of de Zogar, of wat, wat wij leren. Leren van het goddelijke wijsheid. En door het leren daarvan komt het licht van het leren, komt. Jouw kilim binnen, en die maakt in de kilim inkerwingen. Oh, dat is, the, that is dat is het geheim van alles. Dat het, jij st staat toe aan het licht door jouw houding van, omwille van het geven. Jouw krachten moeten omhoog kijken. Dan laat je toe aan het licht om jou binnen te komen, en het licht is sterker dan een klie. Heerlijk, want wie is de maker van de kelim Het licht. Het licht komt binnen de mens. En, en als het ware voortborduur daar in de mens doorkomt. Door, door, door, door uh, deze van het on, on, de, de kelim in de mens. En inkerft in in de mens. Um, in de mate waarin de mens dat aantrekt. Kerft in zijn ki kerft inkervingen maakt. En in die inkervingen, komt daar het licht, dat is net als, uh, ingraveren iets, een beeld, of iets anders. En hier, wordt het ingraverd, het beeld, Gods. En dat is wat, uh, het hoogste is. dat is alles wat we, wat we leren, in het algemeen, hè? en in het bijzondere. Het ingraveren van, uh, het, het hogere, het licht in het lagere. Dan weten we wat we doen. Dan kunnen we niet verdwalen in woorden die dan uh, zo'n lijken zo'n afstandelijk te zijn van mijn keeling. Twaalf. Naar de dubbele punten. Hoek, Mosha, Taumer, dat is zoals je zegt, zoals het geschreven staat. Dus, Kemanor, Orgim, zoals de uh, wijfspil of wave -waves balk. Dus waar men dus de, de draden omwikkelt, zo'n balk of een cilinder om te wijven. Shasehu Matei Lokim, dat is de Matea Lokim, dat is de staf van Lokim. Shaya by die in zijn hand was, in de hand van Moshe. Amo vamo futah, pasjem die veleke staf was ingekräft in de, ingeker door de ingegraveerde naam. Ingegraveerde en de expliciete naam van Hashem 15, Barat Sirofea in het schijnen van de combinatie van, van de letters. Shechakak Bezalel, welke letters heeft Bezalel, deze naam, deze, deze grote man, uh, Bezalel, uh, had ingegraveerd, hij hey, wij is shiwa, 16, shelo, en zijn leerhuis. Schenikret orek, dat dat heet orek, orek is dus het wijver, Heet die wijft. Uh, dat het geschreven staat, malea, 17, otam, het staat geschreven in het Torah, uh, van stel hen aan, of benoem hen, wegomer. Enzovoort. So Zeventien uit de beeld. Geraas, we gozer, we gomer. En dan wordt het. We uwe. Uwe ses. We oreg. En wordt dan in het raal opgesomd. De attributen van hem. Geraas. Dus dat hij uh, ambachtsman. Uh, en we gozer, we ontwerper. Enzovoort. En dan uiteindelijk. Uvache, was een uvache, met het uvache, van uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, uvache, Barata 18. 18. 18. et 18. 18. 18. barba'im bushta'im 18. 18. 18. 18. and 18. 18. 18. 18. Darin 18. 18. 18. 18. Bahoret Sadadim van alle kanten. 19. Nee, Baharat HaChemim door het schijnen van de wijzen. Scheha Yucho Hakim die hadden, uh, hadden ingekerfd de naam, de expliciete naam 20 barba imbustaim pchinot door 42 aspecten. Wa Mikrashemikaan, we halen hoe Kmoshe beer azak en la eelpunt. En het vers vanaf hier en verder is zoals de oude bovenaan heeft uitgelegd. 22. Asheikhal Koh geprezen is zijn aandeel. Oude, dat is die menuna Sabbath. 23. Pirouche. De uitleg Of toelichting. Punt. Sot at zirufim Shell le shimot 24. Hakedoshim. Nikraim ase oreg. Bedomele oreg. 25. Ha-oreg. Achutim. Lebeget. Ken met sterven, met sterven, om met gebracht ze zijn twintig, uit die jood, dat hij vol, scherpschimod, akkedschim. Als je piroshans zei hij het nu ons uit, Wat het allemaal, waar het over gaat, dat dit iets met weven te maken heeft met inkerwen, en dan vertelt hij ons deze als het ware dat beeldspraak van van zoger en hij legt het ons uit in de kabbalistische termen dat het helderheid moet komen kabbalistische termen terminologie is heldere terminologie, is niet is bedoeld om, om bevatting te geven en niet en niet uh, fachheid zodat het het geheim van de combinaties van letters in de heilige namen, 24. Nikraïma's zijn he, hoor ik, heten de daad van uh, wever. Dus at, at de, de kunst van weven. Net zoals Badoumele, hoor ik, dat vergelijk, dat kan men, ver, dat men vergelijken kan met een ork met een wijver, of iemand die textiel dingen, die uit textiel dingen doet, 25, oh, hou er een goed team, ja, maar vergelijkbaar met een wijver, die de draden weeft, die de draden wijft tot een kledingstuk, ken met starfoort op dezelfde, zo ook uh, worden de letters gecombineerd om het gebrood en ver, verbonden met elkaar tot woorden op dezelfde manier ja, worden ze de letters toegevoegd aan elkaar en verbonden tot woorden van de heilige namen de betekenis waarvan van die heilige namen. Kijk naar nou, wat hij zegt ons. Dat de betekenis waarvan, dus van die heilige namen, is. God De heilige bevattingen. Want de hele bedoeling is van een mens dat die dingen die in hem slapend, latent aanwezig zijn. Om die doordrongen te laten worden door het leven. Door en niet dat die slapend blijven maar doordrongen laten, tot, tot de laatste punt van je innerlijk, de, men, de, de mens moet dus doordrongen worden, door het licht wat hij ontvangt, ah, kan niet anders ontvangen, alleen maar door het leren van de uh, heilige bronnen, 27, wel meer, Schebben met O'tam De hakig bezalen, Ba'mlechet amishkan de linker Or gim, al shem bezelel, t'vay anikra, orig, o'madork mo maor, Waoreg. Hoe. hu, drie bezelel. Gaat u alles ons uitleggen om ons onze ogen open te te te te laten komen. 27. De rechterkolom, de regel 27. Wel, hij zegt. Shayba mate aylokim dat door de staf van de aylokim van God dus 28. Shaya bijad Moshe, die Moshe in zijn handen had, Hakik werd ingekerfd Wat is Otam Tsirufei uit Iot? Hij zegt wat is wat werd ingekerft? Hij zegt die combinaties van de letters van de expliciete heilige naam van Hashem, 29, van 42, 42 uh, namen, een naam die bestaat uit 42, de haakik betzalel die betzalel heeft ingekerfd om met jifte, um, waar met die en zijn, uh, met en zijn, en zijn leerschool dertag bemleghet a Mishkan, in het werk op of, of, bij het opbrezen, op bij het opbouwen van die Mishkan. Mishkan, dat is die portable draagbare temple in de Wustee. Welezenikra Mathe-Lokim, en daarom heet het lokim de staf van de Lokim heet in de name Manor-Or-Gim. Dat wat we dat gezegd is, dan wave speel of zoiets. So Al-Shem-Bizalil in de naam van wave Die, de regel 2, heet in de Torah, heet die orek, heet WAVER. Omanor, en Manor. het woord Manor, dat woord, dat speel, ja, yeah? dat uh, wave, wave speel, oftewel. Dus waarop men de draden omwikkelt bij het weven. De naam daarvan is Manor. En Manor is, uh, is net zoals Maor. Het is hetzelfde, hetzelfde woord als lamp en licht. Het heeft een andere betekenis als lamp of licht. We ook hoe het En het tweede woord in deze samenstelling van Manor uh, or, orgim is, uh, is orek en orek of orgim, wat is maar orek is, lay like, ankelfout, orek betekent is de wafer en wafer is bezalel. Drie, nader punt. Le waarom is dat zo? So? Leramez shama or sheltserufea at van de shem. 4, hapo, amoeforage, haya, shel, five de hakik, betsaler. Waarom is het zo? Hij zegt, dat is als hint, of om zendt speelt op het, dat zendt speelt erop dat shammaoor, sheltzer of dat het licht. Van. Kombinationi von de Letters von de explizite Naam von unsem. A ja firb bin hat vas in et aspekt von ama or shelachem von et licht von de explizite in heker de naam von Bezalel. 5 na de punkt wezer scho mer ben ei Herodzi Rufi at von zsd havel galiv Bezalel. En dat is wat geschreven staat binnen hier, de Sirofia Atwan in het licht van de combinaties van letters, de Habe Galif die Betzalel heeft ingekerfd, dus inge, uh, inge, ingegraveerd, kan je zeggen, enzovoort. Zeven. We hebben een gmaratikun. en een en hoe gaat hij dat ons vertellen? Eh. Dus, uh, het to the point, vergeten dat je dat uit de woorden van de zoger en je hebt ons dat uit de zinder van de zinder van de zinder van de zinder van de zinder van moshe we weten dat er twee staven waren. De ene staf was de staf van Moshe. Moshe droeg met zich mee overal. En de andere was de staf van Elohim. De staf van God. En die werd ook in de. In de kist gelegd dus waar de, de Torah lag. In de Code is in de Heilige Arke gelegd. En dat zegt hij ons in die twee. Waarom die twee? En dat zegt, of legt je ons dat uit. Wie, nee, en zie hier. Met een voor de Gmartikon, Logia Yamate Meyerbekol Sitrin, de staf. Had niet gestraald van alle kanten. En hoe kijken we die zegt ons? Shahreiah, ja, boh hefresh, want zie hier, er was in hem, in de staf, was er een verschil tussen de negen Matee Elohim, tussen de staf van de Elohim, staf van God en de staf van Moshe. Om um, Matee Moshe, Katuw, en om um, Moshe over de aanzien van de staf van de Moshe, is het geschreven in de in Torah. Hashem zegt tegen hem, herinner je nog, Hij zegt tegen hem, uh, strek je hand, en greep de slang aan zijn start. Herinner je dat? Bij hem de staf werd uh, veranderd in een, in, een, in een slang, dan zegt hij dan Hashem tegen hem, strek je hand, en greep hem aan zijn staart, dus aan zijn staart, dus dat eigenlijk, de staf had iets, aan het einde, net zo als, geworden als, als, uh, een slang, en die is geworden, dus hij pakte dat, die slang, de slang, aan zijn start, en wij hebben de en die is geworden, de Mate, die is geworden, in zijn hand is hij geworden, tot uh, de staf, tot een staf, dus dat is de kunst, wat hij maakte, is nog, dat hij gooide dat, en de staf, en het is geworden, tot slang, en daarna pakt hij aan, aan de start, weer, en dan is het weer geworden, tot, tot, tot een staf, dat betekent onvolmaaktheid er Dat betekent niet volledig is het. Uh, al, dat betekent dat het niet schijnt aan alle kanten. De regelt je naar de punt. harij. ja me hier, en Dat is wat hij ook zegt. Zie hier dat hij. Dus dat hij, dat die staf, die schijnt niet van alle kanten. punt, amnam leachar gmaar twaalf atikoen, Fatikun Hume hier mikol sitrim. Echter na de gmaartikoen schijnt hij van alle kanten. Dat is wat hij bedoelt steeds ons te brengen bij de toekomstige of de, het beeld, de realiteit van de gmaartikoen. We zeggen om er waarom 13 hebben hier Galifa ifa behoor 14 vierde, de hakimien, de hebben megalfin Schma vijftien, 15, bed gaveney. We zeggen maar dat is wat hij zegt, de zogeheten, waarom matte en deze sorry, en staf hebben hier in hem shma lief abchol sitrin de heilige de ingekerfde naam de ingegraveerde naam van alle kanten fertin ben de hakimen door het licht van de wijzen die hebben Megalfin fin die hadden uh, ingekerfd de heilige de de de expliciete naam van Hashem, door 42, op 42 manieren. 15 naar de punt. Duidelijk dat hij het niets te maken heeft, had met, een, met een stukje hout, waarop iets, de heilige naam stond, en dat was heilig. Dat het gaat om, de wijze waarop dus, aangetrokken wordt door de juiste instellingen, hoge traptreden van die, uh, werd aangetrokken, de naam van 42, uh, de explic expliciete naam van Hashem, uh, de, op 42 uh, manieren, of 42, um, in 42 kleuren kan je ook zeggen, Gavaneet. En niet al een stukje hout, want we hebben dat goed gezegd. Herinner nog altijd, onthouden, er goed, steeds voor de geest te houden, dat niets wat van materie is, is heilig. Right? Niets ook in de tempel, ook, ook de staf, was ook niet heilig op zichzelf, alleen de wezen waarop ja, Moshe kon met hem omgaan en de wijze waarop men kon die krachten aantrekken, dat is heilig. Kijk als hem ya voorraad, ga jij ga kook, zestiend bij Matea, me hier behoelzietring, de aino, bij vechinatie, vintin bela ga maaien lanetser, kanij. Kijk als hem ame voorraad, de expliciete naam, van Hashem, dat is deze, deze speciale naam. Shah Yaha Kukba Matei, welke naam was de, op de staf 16. Aya me hier sitrin scheen van alle kanten. De heino dat wil zeggen, bifchenat bela, in het aspect, let ook, in het aspect, dat wil zeggen, door in het aspect van bela hamawet van Dat, in het aspect van, de dood is voor eeuwig opgesloren. Dat is de kracht van, van deze, dus van deze met de kanal zoals boven gezegd werd. Welke 18 acht in gaia meir behoort zodat in beschave wega or shellashem neikentin shagia ha kugba maté basod nehiro de de chochmata twintig de shem membet welke in de room meir was hij, dus de staf, was een uh, schijn. Mikola Tsaladim Bashavij van alle kanten gelijkmatig. Op dezelfde manier. We Shelashem, en het licht van de naam, Mate die ingekervd was aan. Uh, op de staf Ayabasot was in het geheim van de hero, van het licht, van de wijsheid, van de naam Memwet. Daar gaat het om, duidelijk. Niet dat iets materieels kan op zichzelf intrinsiek iets heilig hebben. Maar het was op deze manier ingekervd dat Moshe wist. Omdat van binnen op te roepen. Daar gaat het om. Nooit denken dat er iets, een ding is, dat heilig is. Het helpt, om bepaalde dingen, een ding kan helpen de mens, om van binnen zichzelf te concentreren op iets. Ja, iemand bijvoorbeeld kan een hangertje hebben, en het hangertje kan een hangertje heilig zijn, maar het hangertje bijvoorbeeld kan dingen afbeelden dan, dat als een mens dat kijkt, en dat is goed dat die mens daar steeds eraan herinnerd wordt door het kijken eraan, daarna, eraan, niet dat het magische werking zou hebben, maar die kijkt eraan, die ziet de elementen daarvan, die ziet het samenspel daarvan, en dat wekt bij hem uh, goddelijke uh, de vonken, de heilige vonken en beelden en uh, wekt in, brengt hem de volgende we kunnen nog even nog even een klein stukje hebben nog te gaan en de volgende bovenaan gaan we naar de regel 7 van de zoger zelf en ot kuf nun tivu karin tivu Wene khad nekhad de khad tikun laila ...ot kuf nun honderd vijftig. Kivu ikarin, ik, kivu die zit, dierbaren zit. Wanneer het daar tikun, en laten wij de correctie van de kala, van de bruid, uh, deze nacht vernieuwen. Dat is de nacht van de Shavoot. En tegelijkertijd we hebben we geleerd dat er twee betekenissen zijn. Van Gedurende 6000 jaar, dat is dan de nacht van Shavuot. En na de 6000 jaar is dat Gmartikon. De Holman 8, die ischta staat in baha da, baha hier moeten we het puntje, puntje weghalen, in de regel 8, heta natir eila vetata kolga gishata. We, ja, yeah, pik, shata, de volgende pagina, kuf, mem, het, de eerste regel van de zogersef, be shalem. Kijk, wat um, die zegt ons. Zeven, de vorige pagina, de regel zeven, de hooi, man, hoe teven die zegt ons, dat iedereen, ieder, die, zich in partnerschap, uh, samen toevoegt zichzelf deze nacht ja, om te leren je hernatier die zal beschermd worden boven en beneden het hele jaar het hele, dit hele jaar dus op deze nacht wie dat leert die dan dat desbetreffende jaar zal beschermd worden van boven en beneden we ja, pik en zal de en het jaar zal voorbij gaan, zal voorbij gaan, beshalem in freide. De volgende pagina, de eerste reichel na de punt. Allah huktiv, hone, balach, saviv, lireyev, weihalsam, tamure, uki, tovashem. Allee hoektief, daarover is het geschreven. Gone Mala Hashem, de heilige engel, die hoedt rondom degene die um, die geeft, nee, weet het zeggen, die geeft geen, die geeft uh, warmte, die geeft liefde aan Liefdevol, die de engel van Hashem liefdevol omringt, uh, degenen die hem vrezen, die, die, die Hashem vrezen. Weeghoudt hem en behoudt hem. En dan tamu proeft, proeft en ziet, ketof Hashem, dat de Avaya Hashem is. Goed. We keren terug naar de vorige pagina. Hasulam, de kolom, de regel 21. De referentie van Otkuf od od odkuf, 150. Tivu, je karim, tivu, wehule. Dubele punt. Shivu, je karim, shivu, venechadesh, unechadesh, tikun, hakalaba, lailaze bei laise schol midri in 20 sch mid haberi ma bei laila ze ih je ni schmar kol 24 hotashana le mala u le mata oi otse scho na to 25 basalom 21 na de duble punkt shwu ich ...braut deze nacht, vernieuwen, shakul mišem 23, met haber, ima balaylaze, dat ieder die, die midhar, haar... ieder die zich ...met haar, met de medi, met de medi, met de... medi, ieder die zich met haar met de medi, ...die zal, uh, beschermd worden, kolotashana, al dat jaar, al dat bewuste jaar waar het over gaat, 24, waar hij is aan meedoet, mee lemala u lemata, boven en beneden, weyot sesna na shalom, en zijn jaar zal uitgaan, met vrede, 25, alehem katuf, gondem Hashem chashem, saviv over hen is het geschreven. Uh, liefdevol is de engel van Hashem, of met liefde omringt zijn vreezenden, degene die de Hashem vrezen, weigert hem en behoudt hem. Ta'amore u uh, proeft en ziet Hashem, dat Hashem is goed. 27. Je is bazé bet Pirouchim. Je Er zijn hier in deze twee verklaringen. En beide zijn, kijk nou gezegd, en beide samen, beide samen zijn, beide zijn waarlijke, goede. Zie je dat? Alleen van, van verschillende invalshoeken wordt het iets uitgelegd. We kennen hoe, bij Pirouch, 29, we ja. En zo so is het in de uitleg van en vijakik shata bishalem en het jar zal behem in freide. Punt. U lofie hapirush, derdag Amo hu kipsuto So, we have the following page of the Rechter Koloma Sulam, the first page. But then, the first page of and Rechter Koloma of the de regel 29, inderdaad. Olivia Pirouche, en volgens de eerste uh, verklaring, die daar wordt uh, gebracht, hij zegt boven in de, de in de Kaf Hei, 125, daar wordt het ook daarover gezegd. O, dat is uh, eenvoudige, so het, eenvoudige, eenvoudige verklaring. Je dat aangezien op de dag, de volgende pagina, op de dag van eh, de volgende pagina, memtid, de rechter Coloma Sula Matana Torah, in de dag van het schenken van het Torah, terwijl Shavuot. Hoop genad hera, dat is het aspect van het schenen van de Gmaradikun. Twee, de Belaha zegt dat waar, waarop eh, de dood, houdt op te bestaan voor eeuwig, eigenlijk letterlijk is het, dat de dood voor eeuwig wordt opgeslorpt. We geroed Amimalachamavet en komt, geroed komt de bevrijding van de engel des doods, doodsengel, twee na de punt, waar ik kent, Raoul het Amétsul Hamshiga Orhazebeshato. Bijom HaShavuot moet je schavot vieren. Kibateva haam oorotje, hozrim We gam atazes de japik beshalem. Wet je jelo me Let op. Er zijn twee verklaringen. De ene is over een bewuste elk jaar hebben Shavuot een shavot, een nacht. En daarmee natuurlijk. Zeker een vorm van bevrijding komt, maar niet volledig. En de andere is, slaat op de Gmartikun, het algemene. Dan zegt hij ons, al ken daarom, dus de, op, nu slaat, je slaat het op de, op een, op de nacht, van, op de dag van de ontvangen van de Torah, en dan van en en uh, vooraf, vooraf deze dag. Dus dat men de, deze nacht leert de Torah enzovoort. Alkenda de Ra'uile et Ametz. Is, het is geschikt om, het is de moeite waard, geschikt om zich in te spannen. Kijk wat hij zegt ons over deze nacht. Lehamshi ha'or haze, om dat licht van Shavuot aan te trekken op zijn tijd. Dus op zijn juiste tijd, bij Yoma Shavuot in op de dag van de Shavuot. Het komt zo zeer, zeer dichtbij. Wij leven al bij de dag en al die sneeuw nog even en ja, zo komt. Dus juist deze nacht moet, je, moet men natuurlijk inspanning leveren om, om juist deze bewuste nacht te gebruiken, uh, te benutten. Kibateva mijn rood, want in de aard van de lichten is, kijk wat je zegt, het is het algemeen principe in het aard van de lichten is, dat zij, elke jaar, elk jaar keren zij, op de gezette tijden, keren zij terug, en worden zij vernieuwd. Dus, oh, elke jaar bijvoorbeeld, op Pessig komt het licht van Pessig. Op het uh, Shavot komt het licht van Shavot, en op Shavot komt het licht van de Koen. En dat moeten we benutten. Dat is wat hij zegt. wij hier of en zal hem dan en hij zal dan verzekerd van zijn, Gamata, ook nieuw, zes, de jatikshate beshaal dat het jaar, zeg, een zeker jaar waar ik, waarin hij dat, waar, dat plaatsvindt, dat het jaar dat zal uitgaan uh, in vrede. Ja? Het is geen Martikoen, maar dan, kijk, in de Gmartekoen alles zal volmaakt zijn, maar wat, wat is het dan in elk jaar na, als iemand dan op de Shavuot de nacht doorbrengt met intentie en leert het oranje, wat? Dan zegt ons de zoger dat, dat de mens behouden zal worden. En de engelen zullen hem met liefde omgeven. En dat in een jaar, dat bewuste jaar zal uitgaan bij Shalom in vrede. Dat is, dat is al wat. Weet je, Jelo, Geruut, Mimallah Gamawet, en dat hij dit jaar, dat bewuste jaar, zal vrijkomen vrij van de Engel des doods. Natuurlijk in de mate waarin hij uh, zich mee bezighoudt met de het, met het Torah. Zeven, naar de punt. Olivier, B. dat is de eerste verklaring. Ja, dus. Uh, Olufi Pirusha pirus abeta sharesham al- Cinzman shil gemara dikunn mamash. Iche kand ha-pirush Bishalem, şel viya pik skata vishallim ki ha-malchut nikrēt ti tinshana. U m'IV a'tahadishut ha-maurot shela tam khandde horait dus, de eerste is een, een, een, in het bijzonder, elk jaar. Maar de tweede betekenis is, herinner ik nog, dat is over de Gmartikun, dat het slaat op de Gmartikun. Zeven, en volgens de tweede verklaring, die daar is, in de oud, we hebben dat geleerd, 125. De kai, alles man, welke tweede, tweede um, verklaring, slaat op de tijd van de regel 8 van de Gmartikoen, daadwerkelijke Gmartikoen, en niet op de nacht van elk jaar dat het herhaald wordt. Je hier, hier kan op je roes, hier zal de betekenis van dat stukje, dus over zal zijn, de regel 9 welke dat stukje is, en het jaar zal in vrede uitkomen, Ik betekent dan hier in deze, zal betekenen, kia malchut, shana, want de malchut heet shana, heet jaar. Herinner je nog? En shana betekent ook sfera, sfera heeft ook gematria 305 en 50. Sfera samach p yut res hei. Zo we dat ook geleerd. Dat malchut heet Shana, malchut heet jaar. Om het ook het gaat de rood, en vanwege de vernieuwing van de lichten van degene die de Torah steunen, dus degene die dus de nacht doorbrengen, steeds 6.000 jaar. Stoien in het Torah, lachar gmaratikun, nade gmaratikun, in ee uh, hier hier, verzekerd zijn, letakena shana om het jaar, oftewel malchut, het jaar die malchut is, te corrigeren, bachole schlimut, met al volmaktheid, de volmaktheid, der ti na punt. Kiphinat ithatschutam overot, nikret, tikun, laila de kala, shana, het aspect van de vernieuwing, van de lichten, door, van de, door de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, dat betekent gedurende 6000 jaar, omdat het hier in het algemeen aspect wat we leren, 14. kun Laila de Kala, dat heet correctie van de nacht van de bruid. 15. Sriya en Nikret shana, dat is de Malhouta die Shanadi jaar heet, zoals daar geschreven is. En nog een zinnetje, 15. Waar hij zei. Zestig ja pik hebben beshalem. Je zei alsjeblieft dat we het niet meer zullen doen. We hebben het niet meer. We en het niet meer. We hebben en niet meer. We het in vrede, dus uitgaan, voorbijgaan in vrede. Jotzea Shanaba Shalom, daardoor, hij zegt het ons, gaat het jaar in vrede uit. Dat betekent dat Bacholashlimut in alle volmaakheid 17 kamovar, zoals het uitgelegd is.